En zijn op Sport TV vertrekt Midday Express op Ripper Radio over enkele minuten. Ik wens u een goede reis. Goedenavond uh, luisteraars. Hier is uh, Midweek Express. Een wekelijks terugkerend programma op, uh, op Ridder Radio. Elke woensdagavond. Ik wil nog uh, Gerard bedanken voor zijn programma Onder de Vijgenboom. Ja, dat is een heel leuk programma hoor. Dus, uh, <laughs> leuk liedje trouwens uh, van uh, Dracula van de band Het. was dat hè? ja. Uh, goed, oké. Okay, nou, jullie kunnen straks uh, bellen, hè? Ik zal wel even uh, het Skype-adres even doorgeven via de chat. Ik zal ik even intypen. Uh, even kijken, hoor. Oké, okay, op de, stat, uh, de chat staat het uh, Skype-adres... Uh, even mezelf zichtbaar maken. Zo. Dan kunnen jullie in de uitzending komen als jullie daar behoefte aan hebben. Uh, ja, we maken er een gezellige dolle boel van. <laughs> Ik zal even opzoeken hoe het nummer heet wat er op de achtergrond draait. Uh, dus zien. Ik heb hier een mapje gemaakt. En uh, dat is... Uh, Oké. Okay. Dat is PJ Cates En dat nummer heet... Twillo Carlos vs. Locomotief. Stu Daddy is een remix, is dat. Die heb ik niet zelf gemaakt overigens, hè. Dus dat zeg ik er even bij. Uh, ik wil het in de nabije toekomst wel gaan doen. Om... Uh, <coughs> om van die leuke mixjes te maken. Ik heb het wel eens geprobeerd. En uh, ja, het is wel leuk om te doen. Hè? Dus uh, het is nou onder andere vier minuten over 8. Dus als mensen in de uitzending willen komen, kan dat. Ik zal eens even kijken wie er allemaal op de chat aanwezig zijn. Dat zijn onder andere... Operator, Dreadred, Aurora, Gerard... En Jacco is ook binnengekomen, hallo die Jacco. Welkom. Uh, kom binnen in de midweek-express door Ridder Radioland. Reizen van het ene naar het andere station. En ik stel voor dat jullie via Skype instappen. En uh, we hebben hier geen eerste, tweede of derde klas. Nou ja, uh, we zijn allemaal gelijk hier aan boord. Dus, keer luidjes. we gaan er een gezellige boel van maken. En uh, ja, Ach, we kijken wel uh, uh, uh, nou ja, waar we terechtkomen. De reis is eindeloos, is eindeloos, je gaat altijd maar door. Uh, van station tot station, van luisteraar tot luisteraar. Ja, het lijkt wel bijna poëtisch hè. <laughs> ja, leuk meisje, mooi muziekje op de achtergrond. Zal ik zal ook maar even noemen hoe dat nummer heet. Kijk, ik had hier eigenlijk een mapje waar alles in staat, dan kan ik het gelijk zien. Dus, Aina, uh, Aina L, met The Last Train. ...van het album The Fictional City. Dat is wat je nu op de achtergrond hoort. Ja mensen, ik heb nog, uh, nog een paar liedjes uh, achter de hand. Een stuk of drie liedjes. Ik gaat ervan uit dat er mensen bellen. En uh, ik zie dat... Uh, ...ja... ...ik zie dat er nog uh, op de Skype... ...nog uh, iemand zich... Uh, Online is gekomen, een bekende van ons. Skype-adres staat op de chat. Dus, uh, goedenavond, Jacco. Je mag ook bellen, hoor, als je wil. <lacht> Iedereen mag bellen. <lacht> ja, kijk. Ja, dan komen we bij het volgende station. Wie stapt erin, jongens? Kom, bel. Stap in. <lacht> Iedereen mag mee. Ja, ja. En het is nog gratis ook, jongens. Het is nog gratis. Je hoeft niet eens een kaartje te kopen. Je kan zo stoppen. Kikken, joh. Hé, hey, daar belt iemand. Kijk eens even. Nou, wie zal dat toch zijn? Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Ja, Jacco. Oh, wie, wie. Goedenavond. Goedenavond, meneer. Met, met wie heb ik het genoegen? Jambers. Jambers, hé, hey. dat is een bekende naam, Jambers. Ja. ja. En heeft u nog wat uh, spannends meegemaakt, meneer Jambers? Ja, Ik, uh, ik denk ik bel is een die heeft connectie. En ik liep gisteren, liep ik over in het gebied, Nederland, ja. wel. Aha. En Aha. tot mijn verbazing zag ik daar oranje koeien. Oranje koeien? Ja. Hey, dat is merkwaardig. Dat is en merkwaardig. Zaad, ze, hadden overal, ze hadden ook overal, haar en zo. Ja, dat is meestal met koeien. hè? Oh. Ja. <laughs> Ja, oranje koeien, zegt daar kijk ja, ik van op. Uh, ik was dan zo aan het fietsen op mijn fietsje. En ja. uh, oh, ik heb sinds vorige week al oh, een uh, zijdelijk stufen afgehaald. Ah. En uh, ja. En ik was daar dus zo aan het fietsen en uh, ik kom daar zo. En uh, ik zag eerst allemaal van die zweefvliegtuigens. Die zweefvliegtuigen. En uh, Ah, ik was uh, net voorbij Annen, dus ik was eigenlijk een brug te ver, hè. Uh, ja. Ja. En, uh, ja Ik rijd daar zo op zo'n fietspad en ik, en ik zie daar in één keer een koeien in midden op gaan staan. Ja, Toen zie ah. ik zo van... ah Sjoe, uh, sjoe, ga aan de kant, ga aan de kant. Uh, ik blijf staan staan. moet je dan doen, hè. En ja. toen dacht, dacht ik bij mijn eigen van, oh, weet je wat, ik heb nog wortels in mijn fietstas zitten. Nee. Dus, dus ik, ik haal zo'n wortel eruit, die gooi ik zo een paar meter, dus die gooi ik zo weg naar die koeien toe. Ja. Ah, vergeet, nou, het zijn koninkens die wortel gezeten. Ah, ja, maar zijn die koeien daar misschien oranje van geworden? dat die... zou kunnen. Hey. Ja, ja, ja. maar ik was er helemaal in de war. want ik dacht, ik gooi die wortel naar die koeien toe. Oh. Maar toen was ik vergeten dat het, dat het kanijntjes zijn die wortel eten. Aai, hey. hey, Tom is ook in de chat. Goedenavond, Tom. Hey, goedenavond, Tom. Ah, die Tom, leuk, gezellig. Dus eh, ik, ik, ik denk, nou weet je wat, ik ga zo naar die koe toe en ik geef hem een ik ga hem zo duwen, dat ik zo de, de, de fietspad afduw dat ik met mijn fiets keer weer vrolijk verder kan. Ah. Maar dat ging niet goed. Wow. Hij, ging, hij ging echt niet aan de kant. Oh jee. En toen? Toen, toen, heb, toen, toen heb ik, toen heb ik, uh, toen heb ik een, een vriend van mij gebeld. Ja. Uh, uh, die, was, uh, Jacques heet hij. Ja. En, uh, dat is een koeienfluisteraar. Oh, een koeienfluisteraar. Ja. Aha. En die, die, die heeft zo'n zo zo mobiele telefoon en die je ja. wel, dat ah, is helemaal is van wat ik bedoel, dat doe ik niet, ja? hè. In België hebben we dat natuurlijk nog niet. Ja, oké. Okay. En uh, hij zegt zo tegen mij, hij zegt van ja, dan moet je twee keer moe zijn zo fluisteren. En dan, uh, en dan gaat hij aan de kant. Dus ja, ik, ik stap zo mijn fietsje af. En uh, ik, uh, ik, lo ik loop zo, uh, zo naar die koe toe. En oh, yeah. uh, ja, uh, neem het Jandus. Ja, het vlaam Die van uh, Jambers gaat op zoek, weet u wel, van de Hollandse tv-televisie. Oh, yeah. Ja, ik, eh, dat was dat niet op Veronica of zo, of op SBS? Of, uh... nee, nee, dat is zo lang geleden. Ja, dat was de jaren 90 negentig, was, dat geloof ik, hè? In ieder geval de 90. De koeien gingen nog niet aan de kant. Toen ben ik maar omgereden. Ah. Nou weet ik niet meer waar ik ben. Oh, oh. Ja. Heb je geen gps? GPS op je, je mobieltje of zo. G GPS. Ja. G GPS. Dan kan je zien waar je zit. Weet je wel, zo of zo'n tomtom oh. ding op je fiets of oh. zo. Ja, dat is biermerk wel. Ja, misschien komt dat wel uit, hè? Ja, wie weet. GPS-bier. Ja. Dan weet je altijd waar je je fles hebt laten staan, weet je wel. <laughs> Jij ja, zit nou hier zo. Huh? Ja. Ik moet wel even zoeken, wat je kwijt. Ah. Ik wil zoeken op, hoe uh, heet dat? Kom aan, dat is niet scherp. Go Google? Google? Instagram. Ja, dat is. Google, deed. Ik zoeken, en ik denk, God, er is je toch gebleven. Ja maar, het, ja, maar, kom aan, ik, ik moet er weer eens vandoor. Ah. Ik wens u een prettige dag. Da da uh, dag. Dag Janbars, bedankt voor je deelname. Doei. Dat was Janbars, mensen. Goh, wat leuk dat die man uh, weer eens iets van zich laat horen. Nou ja, uh, we, we kunnen natuurlijk uh, wachten tot de volgende belt. Hè? Nou, Tom is er ook bij, zie ik. Uh, hartstikke welkom, uh, Tom. Leuk dat je erbij bent. Ja, jongens, dat uh, was de eerste uitzending van uh, Midweek Express op Ridder Radio. En uh, ja, ik ben uh, heel lang geleden ook nog eens uh, eerder op Ridder Radio geweest. Maar hoe lang dat geleden is, weet ik niet meer, want het is wel een hele tijd geleden. Uh, maar uh, ik ben weer helemaal terug. Ik ben weer helemaal terug. Hey, ja. Nou ja, ik zie uh, aardig wat mensen op de chat. En uh, ja, hoeveel luisteraars er precies zijn. Ik neem aan dat, uh, dat uh, iedereen die op de chat zit ook zit te luisteren. En, uh, en de rest wat niet op de chat zit, zal ook wel luisteren denk ik. Hè? Ja, nou, ik ben benieuwd. Maar ik denk dat ik eens even kijk of ik een muziekje kan draaien. Dan kunnen jullie in de tussentijd... Nog bellen, daar plug ik jullie gewoon in, hè. Dus het is dus, uh, Just Life heet het volgende liedje. Moet ik even kijken, hoor. Just Life. En, uh, nou ja, zie maar. Tot zo. Ja. Doet hij het? Ja, ja, hij doet het. Prachtig nummer. Music is Love. And just Life. Prachtig nummer. Ja, ik heb hem uh, een tijdje geleden van uh, Jamendo uh, gedownload. Ja, gisteren was ik nog bij Sunset in de uitzending. Was ook hartstikke gezellig. Met uh, Sunset Boulevard gisteravond. Is ook een leuk programma om naar te luisteren. Trouwens, alle programma's zijn hier leuk op Ridder Radio. En uh, ja, Tom die schrijft. Uh, ...was vaak wel lachen met zijn programma. Uh, ik herinner me nog een keer... ...dat ze had gezegd dat God niet bestaat. En dat toen ik inlogde op de chat de naam... Uh, ...met de naam God. Hé <laughs> ja. hey Emilio, goeie avond Emilio. Emilio is er ook. Hé. Hey. Ja, ik heb uh, begroet op de chat... Hé hey Jaap, zeg Emilio, ja. <laughs> uh, ja, even kijken hoor. Ja, dat dus zit... Uh... Ik zal nog een keer even opnoemen wie er allemaal bij, op de chat zitten. Ik zie Operator, Dreadred, Aurora, Emilio die er net bij zit. Gerard, uh, Jacco, Tom en ondergetekende Jaap. Hé hey Jaap, zeg Emilio. Ja mensen, het is nou... Uh... Bijna tien voor half negen. We hebben nog veertig minuten. Dus als jullie willen bellen. Uh, ik zal even nog een keer mijn uh, Skype adres uh, noemen. Dus uh, ja. Uh, Oké. Okay. Dus als je uh, op de Skype kijkt. Zie je het uh, of op de Skype. Op de chat kijkt, dus iets Skype adres. En dan mag je inbellen en dan kom je naar de uitzending. Gezellig. Gezellig, gezellig, gezellig, gezellig, gezellig, Ja, mensen. En ik geloof. De... Dirk tech daarbij. Hé, hey, Dirk tech. Dirk tech. Dirk tech is er ook bij. Gezellig, man. Het wordt steeds drukker hier ook. Oh. En dat voor de eerste uitzending, zeg. Nou, nou, nou. Dat wordt uh, gezellig. Dag allemaal, luister ook mee. Ja, ja, met al dat lekkere weer valt nog weer extra onhandig... hoe ver de klok vooruit zat ten opzichte van onze plaatselijke zonnetijd, zegt Red Red. Ja, kijk, het wordt steeds voller op de chat, zie ik. Dat betekent ook heel veel luisteraars. Nou, nou, nou, zeg. Het kan niet op, zeg. Ja... Nee, we gaan het niet meer hebben over mijn andere stream. Waar ik dus niet meer op, uh, op zit. Hè. Ik, dus, uh, daar zit ik dus niet meer op. Ik zit alleen uitsluitend op Ridder Radio. Elke woensdagavond van 8 tot 9 uur. En misschien in de toekomst nog een uurtje langer. Het legt er aan. Dat, dat zien we nog wel. Maar voorlopig uh, vind ik een uurtje genoeg per week. Dus uh, ja, ik vind het hartstikke leuk man. Nee, zoveel mensen op de chat. Ja. Gezellie, gezellig. En uh, dit programma neem ik op. En die ga ik net als uh, uh, sommige andere radiomakers doen op Radio Radio. Opnemen en, en ergens plaatsen op, uh, op Archive. Dus uh, ik zal jullie uh, volgende week uh, de, de, de dingen sturen. De link. Dat iedereen alles na kan luisteren. Wat er op de uitzending gebeurt, wat daar buiten gebeurt, buiten de uitzending. Op de uh, Skype, als die eventueel uh, mensen nog wel eens wat napraten. Dat wordt dus niet opgenomen en ook niet online gezet. Dus zodra uh, de uitzending stopt, stopt ook de opname. Dus ze weten jullie dat, dat alvast. Dus daar gaan we niet geheimzinnig over doen. Hè? Dus... Uh, het is altijd leuk van mensen die het programma gaan missen hebben. Die denken, oh, we helemaal vergeten te luisteren. Of geen tijd, misschien naar voetballen kijken. Eh, ja, ja, voetbal, ja, woensdag. Eh, dus ik had het programma net zo goed eh, kunnen noemen voor wie niet van voetbal houdt. Eh, want woensdagavond is meestal de voetbalavond op televisie. Maar ja, goed, eh, we zijn er elke woensdag. Op ridderradio.com. In ieder geval... Eh, eh, Operator en Red Red, uh, dank voor de technische ondersteuning. En natuurlijk ook voor Willem. Willem de Ridder wil ik ook hartstikke bedanken. En dat ik mag uitzenden met dit prachtige radiostation. Ja, ja, een van de eerste internetradiostations uh, in Nederland, dat is een beetje. Misschien wel van de wereld. Hè? Dus. Uh, nou, ik zou leuk zijn als iemand belt, hè? Oh, dat zou ik zo leuk vinden. Hé, hey, Dirk, jij kan zo lekker praten, uh, Wil jij niet bellen of zo? Of, of Jacco, of Tom. Of misschien Gerard, dat hij nog, nog een leuke anekdote heeft. Of Dreadred, of Operator, of, uh, of wie er wie maar luistert. hè? dat mag. Dus uh, ik heb uh, in ieder geval uh, op de... de op de chat uh, mijn uh, Skype-adres achtergelaten. Dus, uh, <middels> ik zal het nog een keer erin zetten. Uh, ik noem mezelf geen DJ Jaap, uh, maar uh, op de Skype heet ik dan wel zo. Maar je mag ook gauw Jaap zeggen hoor. Uh, directeur heeft geen Skype. Oei, oei, oei, oei, oei, En ik ben juist expres op de Skype gegaan. Omdat heel veel mensen dat andere systeem niet uh, hebben. Of niet willen hebben. En uh, Jakker gaat nog even wat te drinken pakken. Uh, <laughs> ja, nou, ik ben hier ook lekker aan, aan, aan de bier. Lekker hoor. Lekker biertje, joh. Hey. En, hé... Uh, hey. Ja, kijk of de stream het nog doet. Oh, kijk, hij doet het hartstikke goed, joh. Ik ben echt heel goed te horen. Nou ja, ik heb hier achter op de achtergrond nog een aparte internetradio. Uh, waar ik alle internetradiosations kan ontvangen. Dus ik kan gelijk checken. Het gaat allemaal goed als ik het zo hoor op de achtergrond. Nou ja, ik zie het uh, lekker volgelopen op de chat, zie ik. Eh... Uh, Ga, uh, Emilio die gaat even een bakje scheurwater zetten. <laughs> en Red Rat zegt, praktisch gezien ben ik gestopt met Skype sinds dat werd gekocht door Microsoft. Hé, hey, geluid is goed, zegt Emilio. Ja, hallo, goede avond. Ja? Hé, hey, die Jaco. Ja, oh, Goeie avond. Ik weet niet of mijn microfoon wel helemaal... Ja, daar is, is een usb microfoon die heb ik ooit gekocht, ja. en het blijft, heeft de neiging om steeds de draden rond te draaien. Oh, ja ik heb hier gewoon zo eentje met stekkertjes, en die doet het perfect. Ik heb hem toen ja, voor, een, hem kopen, voor een tientje ik. gekocht, in, ja. de, in Delft, vorig jaar augustus. Nou, dat ding, okay. uh, dat werkt fantastisch, fantastisch, nou. echt waar. En, en ik ben gewoon in een computerwinkel gegaan ja een tientje ik stond echt en ik, ik, ik ging hem thuis uitproberen nou geen bron niks hij werkt van nou ja je hoort het wel hè? het geluid op de radio klinkt ook fantastisch ik heb hier een, een microfoon een, een condensatormicrofoon en uh, ja het enige is dat hij uh, nog gevoeliger is uh, maar uh, ja uh, dit voldoet in principe ook wel hè nou, In ieder geval, goedenavond aan iedereen die in de chat zit. Hallo, Aurora, Directeur, Emilio, Gerard. En Tom en Dred. En hey, hey, Jakker, weet je wie daar net gebeld hebt? Uh, nee. Ja, Jan Bars uit België, uit Vlaanderen. Oh, die spoort niet. <laughs> Hij had oranje koeien gezien. Ja, maar die zie je hier heel vaak, want ah, uh, ah. vlakbij uh, vliegveld Delen. Ja. Uh, en je kan binnen door, uh, vanuit Apeldoorn, kun je binnen door fietsen naar Vliegveld Delen. Ja. En dan ga je over een, een, mooi natuur, uh, een heel mooi natuurgebied. En dat heet het Dele Delen Woud. Het Delen Woud, ah. En het Delen Woud is om een aantal dingen heel bijzonder. Uh, ja. Het was een van de eerste gebieden waar Schotse hooglanders ooit liepen. Ja. In, in echt Echt heel lang geleden al. Nu zie je die beesten overal. Maar ja. toen zag je ze alleen nog maar daar, geloof ik. Ja, in het wild ook? Of zijn die gewoon uitgezet? Ja, in het wild. Nee, echt in het wild. Toen oh. werden ze daar echt in het wild uitgezet. Ik dacht dat, dat bij... echt... ik, ik dacht dat die beesten alleen maar in Schotland voorkwamen. Dus ze kwamen hier vroeger lopen. ook nee. in het wild hier rond. Wilde paden en ossen en, en alweer ja, okay. hier de andere reden waarom het heel bijzonder is, is dat... Midden in het bos uh, staan nog een paar hele oude boerderijen. Aha. En dat, is is, uh, dat is schitterend om te zien. Mm -hmm. Dat is echt heel mooi om te zien. Dus, uh, en je kan heel mooi wandelen en je kan mooie, uh, er zijn liggen mooie fietspaden. Er, ah, ja, heerlijk joh. Uh, ik, zou, ik zou er zo willen wonen, echt waar. Het leuke is dat het is nog een klein stukje oerbos is. Oh, oké. Okay. Dus dat is nog heel wat anders dan... Al dat productiebos wat, wat eigenlijk op de Veluwe gangbaar is. Ja, maar weet je wat mij ook opvalt? Als je hier in Den Haag naar het Haagse Bos gaat. Of naar het Scheveningse Bosjes. Het is zo, uh, ja, uh, ik vind het Scheveningse Bosjes toch wat natuurlijker dan, uh, dan het Haagse Bos. Maar uh, uh, uh, ik vind het zo gecultiveerd, weet je wel. Het ziet er leuk uit, maar het is niet zoals, ik vind toch de Veluwe leuker hoor. Dan het bos hier in, in Den Haag. Echt, echt? Ja, ja. Uh, Echt bos is altijd mooier dan een geplant bos. Ja. Dat vind ik. Want uh, je ziet hier op de Veluwe zie je heel veel. Uh, ja. ik, denk dat, ik weet het niet, maar uh, ik denk dat misschien wel 80% van de Veluwse bossen productiebos is. Ja, vroeger uh, hebben ze alles omgekapt. Hè? In, in 18 zoveel toch? Hebben ze toch ja. al die oorbossen weggekapt. Want ik weet wel dat de Oostvaarderse plassen... Dat is wel uh, natuur, qua plantengroei en bomen, is het puur natuur. Ja, wel, Alleen dat doet heel... Ja, de dieren zijn daar uitgezet. En de rest, ja, dat hebben ze aan de, aan de natuur overgelaten. Maar ja, ze en toch dat... grijpen ze dan af en toe in, hè? Ja, ja, maar dat moet ook wel. Want ja, ik vind het zielig als, als, er, als er zijn dieren die nodeloos doodgaan, die lijden, en, en, omdat het misschien. Wellicht te weinig voedsel te vinden is, want het is aardig. Ja, de natuur is vreed, hè? Kijk, je hebt ja. daar, ze, hebben, ze hebben daar dieren uitgezet mm -hmm. die, die, en die in feite daar geen natuurlijke vijanden hebben. Ja, en dat is het probleem. Ja, Dan worden ze uit hun leider verlost in principe, als dat zo'n beestje ziek ja. is. Want iedereen kent mm -hmm. in de krant dramatische foto's van bijvoorbeeld paarden, zeg maar, om maar wat te noemen. Die van mm -hmm. paarden. Nou, moest luisteren, als jij daar best een beste rode wolven uitzet, dan lossen die dat probleem wel voor je op. Ja, ja, die komen vanzelf wel deze kant op. <laughs> nee. Ja, maar hij ja, bedoelt dat is ook iets. Kijk, af en toe zie je wel eens een verdwaalde wolf in Nederland, maar dat hmm. is een toeval. Ik bedoel, ja. Dat is iets, dat, dat hoor ik, dat verhaal hoor ik hier op, uh, op de Veluwe, hoor ik dat allemaal al 15 jaar. Oh ja, dat hebben we wolven. Nou, zijn. Dus één, er is één heel mooi boek, en dat heet uh, Het Wilde Oosten, heet dat. Ja. en dat boek is al zo'n tien jaar oud. Maar daarin staat uh, een, he uh, een hele mooie geschiedenis van een Veluwe tot nu, zeg maar, ja, totdat het boek uitkwam. Ja. Daar zie je ook van, omdat een uh, Veluwe eigenlijk zo verknipt is. Een Veluwe staat vol met hekken. Ja. Ja, ook dat, ja. Er is heel veel, uh, zeker door de oranjes, er is heel veel privébos. Als je kijkt hoe groot de kroondomeinen, hoe groot die wel niet zijn. Hoeveel hectare dat dan niet is. dat ja, en, enorm. Dat je daar dus niet mag komen, zeg maar. Ik ben er wel eens geweest. Het nou, Tannenwesten daar... schrijft Dirk oh, nee. ja. En Emilio die schrijft, we hebben hier wel schapen met blauwe plekken achterop. Maar het ziet er een beetje mislukt uit. In het Haagse bos struikel je ook over de konijnen. Wat jaartjes geleden. Het Marieveld stond vol met oortjes in de ochtend. Nou, ah, dat kan best zo. Ja. Ik heb nog een eekhoornje gezien pas geleden. Ja, een eekhoornje. Ja, vast, dus ik stond hem even. Oké, okay. ja. ja, ik zag je ineens wegzakken. Ja, hoe ah, gaat... hij dat? Na nou, verloop van tijd dan kan ik natuurlijk wel een IRC client instellen. Ja, dat maar... is heel makkelijk. Ik heb het ook gedaan, maar het werkt perfect ja. hoor: die IRC. Je valt niet meer weg, niks. Ja, nee, dat is toch. Ja. kan ook gewoon blijven zetten, dat val je ook niet weg. Ja. Maar uh, ja, dat klopt. Maar dat, dat is in de Veluwe en uh, ik ben wel eens op de Kroondermijnen geweest, uh, zeg maar. Mm -hmm. En dat is wel echt heel erg mooi hoor, want daar zie je echt hele oude bomen staan. Ja... Bij de Veluwe, als een boom een keer 50 jaar is, heel veel productiebos wordt gewoon gekapt. Dan, ja. zeg maar. Maar de kroondomeinen, daar wordt praktisch niet gekapt, mensen heel weinig. En daar heb je een echt een deel dat beschermd is. Daar zie je echt joekels van bomen staan. Mm. Daar kom je dus wel gewoon... Als je loopt wandelen, kom je wel wild tegen. Ik, mm. ik loop echt heel vaak op de Veluwe. En ik kom zelden tot nooit uh, wild tegen. En ja. als je daar gaat lopen, nou, dan struikel je er bijna. Ja. Nou, ik denk dat... Uh als je s'ochtends goed gaat dat het echt de ochtend begint te worden, licht komt dat je dan als je heel stil bent en een beetje camofaarse kleding aan hebt en het hoeft niet per se van die militaire kleding maar groen of, of, of donker hè, zwart of bruin dat, dat je daar aardig hè, met een kijkertje wat wild al zien denk ik, herten of helanden of hè, wilde zwijnen ja, ik ben wel een beetje bang voor wilde zwijnen hoor zwijnen, ben ik geen, uh, dat, dat kom ik nog wel eens tegen, maar ik ben er geen fan van. Nou, ik ook niet. <laughs> ik vind ze een beetje eng. Ja. Ik dat bang dat ze je aanvallen, weet je wel. Ja. <laughs> toen we samen door dat bos liepen, toen jij, toen jij vertelde: van ja, ze lopen hier s'nachts en dan, uh, dan worden er we wel eens mensen aangevallen. Toen kneep ik hem wel weer voor. <laughs> ah. Je ziet wel dat uh, er de, de laatste tijd weer meer gestroomd wordt. Oké. Okay. Dat was, ja. was, zeg maar, tot, tot, een paar, tot een jaar geleden, was dat eigenlijk zelden. Mm -hmm. En dan vooral voornamelijk door mensen die zelf op de Veluwe uh, wonen. Dat een beetje van vader op zo'n overging ging nog, weet je wel. Een mm -hmm. beetje mensen die een beetje buitenaf wonen, die dan wel eens een hekje of een kanijntje of een, zoiets stroopten, zeg maar. Maar je ziet nou dat bijvoorbeeld, ze hebben al een paar keer bijvoorbeeld uh, mensen uit het Oostblok gepakt met een ah. busje vol met wilde zwijnen. Jongen, jongen, jongen, jongen. Uh, omdat daar is het nog, jacht is nog vrij normaal en ja, dan, daar, daar jagen meer mensen dan hier in Nederland. Zeg, ja, maar, maar Nederland is veel te klein. Dus mensen komen hier en die, ja, die, die, die zijn waarschijnlijk ook niet op de hoogte van onze Nou Nee, oké, okay, maar goed, daar, daar is het natuurlijk ook veel meer, uh, veel meer bos en zo, hè? veel groter ook. Nee, dat is natuurlijk maar een klein landje, dus ja. Ja, als het een paar jaar zo doorgaat is alles, alles op. Wees trouwens, in, uh, in, in Brabant is er wel een wolvenopvang. Oké. Okay. Want uh, in het verleden waren er nog wel eens mensen in Nederland die het leuk leek om een, uh, om een, een wolfje te kopen met het idee van die kan ik wel net als een hond opvoeden en dan thuis houden. Ja. ...en vooral in, uh, op, op Duitse, zeg maar, Duitse veemarkt of zo, Duitse gewoon toeristische, toeristische markten en zo... Ja. ...daar werden dan allerlei soorten diertjes aangeboden, hè, kavia's, konijntjes en zo... ...en dan ja. hadden ze ook wel eens zo'n zo nestje liggen met wat ze dan verkochten als wolfheddertjes... ...dat werd dan verkocht als heddertje, ja. maar dat waren eigenlijk dan, dan, dan wolfjes, zeg maar. Ja. Maar dat, dat gaat gewoon gruwelijk mis. Want, ja, oh, ja, oh. Uh, ondanks dat onze hond uh, wel heel lang geleden een keer afstamde van de wolf, is het natuurlijk geen wolf meer. Nee. Ja, het, uh, dat klopt. Dus. Dat is, uh, ik heb zelfs ik zat, uh, ja? ja nee. Ik, ik heb een keer was ik uh, in Scheveningen. En uh, nou, tussen zeg maar de Noord vroeger de Noordvolklijn zoals het volk bij de haven. En aan de andere kant een stukje duin, dat slakbaar duin door. Dan zag ik een, een vos lopen. En reed dan met mijn auto. En ik ga, nou ik. Een vos. En vloept, weg was die. Hier ja. liep zo ja, in het nou, duingebied zijn. die ik zie liggen daar in de berm. Ja. ja. worden heel vaak overreden. Ja, dat is heel triest, ja. Ja, want die, ja, die gaan gewoon echt, uh, die trekken echt in de, je hebt zeg maar bepaalde delen die, die... Van bos wat dicht bij de, bij de woonwijk in de, of bij de huizen in de buurt komt. En als die mensen dan konijntjes hebben of kip of zo. Ja, dan trek je vossen aan als je aan de rand woudt. Ja, uh, uh. En zo'n vos die waagt toch ook wel. Want uh, ja, we weten we, we, dat we allemaal weten. En een vos is het wildste van het wildste niet. Ja. Ja, vossen. Hè? Ik was een boek met. Uh, Oude Veluwe Zagen aan het doorlezen. Aha. En daar kwam ik nog meer een keer tegen die uh, Zagen van het Verzonken Klooster. Ja, ja. Was dat niet in het Zoolse Gat of zo? Ja, klopt. Ja, ah, ja, ja. In de boeken van Jacques Gazenbeek staat die een aantal keren in. En uh, ook uh, in een, volks-, een boek Volkskunde uitgebreid. ...uitgegeven door een Nederlandse universiteit. Aha. Allerlei oude verhalen in staan. En, uh, dus oh. het is... Uh, ik zie ook dat het in een uitgave van... ...Staatsbosbeheer... ...ik trouwens is, is misschien leuk om het te zeggen. Uh, ik heb een, een foto gemaakt... ...van uh, de hoogbuurloze heide. En die is... ...door staatsbosbeheer... ...uitgekozen om... Uh, ...door hun gebruikt te worden... ...in folders en in boekjes. Oh. Dus, uh... Leuk man. Ja, dat was hartstikke leuk. Ik ja. kreeg een mailtje van ze. Dus van god, we hebben daar daar een foto van jou gezien. Van heb, Rob, uh, Ulo, de heide en, en, en zo. Ik en heb hier broek. ook uh, zo'n boek liggen met uh, zagen en legenden. Zo een, een beetje keltisch. Ja, een beetje uit Europa meer. Maar meer, ja, dus. meer keltische verhalen, denk ik. Ja, dat is ook goed. En uh, ja, zijn ook van die oude verhalen. Die heb ik ooit in zo'n witte boekenwinkel gekocht. Je noemen ze dan de Witte Boekenmarkt of zoiets. Die zie je niet meer veel hè? Ja, link. want uh, bij ons was er ook een in Rijshaak, hier vlakbij, in de Bougaard Winkelcentrum de Bougaard. En die is ook uh, een keertje verhuisd naar de andere kant van de winkelcentrum. Toen kwamen ze weer terug op de oude pand. En daar nou zit er een drooggisterij in. Nou jammer. Ja, want in ik... Apelhoorn ja. zat eerst een, een slechte. Ja. Ja, er zitten nog mannen, er zitten ook allerlei andere. Mannen. Dat is de slechte, maar die zie je ook niet meer. Ja, die heb je hier ook gezet. We hadden eerst het bioscoop Apollo. En dat was aan de... Hoe heet dat daar ook weer? Achter de Grote Markt ligt die dan. Die leopt parallel met de Grote Markt. De Vlamingstraat, of weet ik hoe het heet. En dat is ook de, de slechte, die kwam er toen in, toen die bioscoop wegging. En die is toen viert gegaan. En nu zit Paagman weer in. En die heeft er twee nu, hè? twee panden. Paag. Ja, een boekenwinkel. Want. had uh, Koopt hij geen vinyl? Nee, uh, die verkoopt boeken en deden. Ja, dat is jouw vinylkantoor, vinyl. Kan vinyl kan nee, bij ons, uh, nee, het is, uh, want ja, ze hadden meerdere filialen in rijzak of zo, maar deze Paagman, die is gewoon gebleven. Die zit er al uh, 50 jaar, dik 50 jaar. En toen uh, hebben ze pas geleden hebben ze ook uh, eentje dan waar de slechter zat geopend. En ze uh, verkopen ook, het, ook, ook het CD's en LP's, verkopen ze nieuw. Ik, ik vind het echt jammer dat uh, kleine leuke winkeltjes zijn. Ja. Zeg maar. in, in Apeldoorn had je een klein zaakje. En uh, ja. Ja, ja, dat was een keldertje, was dat gewoon. En die had echt alleen maar vinyl staan. Dan kon je alleen maar platen kopen. Die, uh, die verkocht gewoon geen CD's, Punt uit. En dat was gewoon echt zo'n leuk zaakje, was ja, dat. Is dat. ja, die ja. verliezen het gewoon, hè, dat soort zaakjes. Ja, want mijn pick-up stuk, hoe dat kan, weet ik niet. Ik ga er wat heel voorzichtig mee om. En uh, ja, ik zie op internet wel allemaal naaldjes. Daar heb ik de type van, die, uh, van mijn plaatspeler ingevoerd. Ik zie wel allerlei naaldjes, maar wat ik toen betaald heb en wat ze nou kosten, denk ik, dat klopt helemaal niet. Uh, voor een tientje of voor, voor 18 euro. Terwijl ik voor die naald, nou, uh, 45 gulden heb betaald toen de tijd, in de jaren 90. Terwijl ik... Was, mijn vorige naald die was toen versleten. Toen had ik een nieuwe gekocht. Die was zeker 45 gulden zeker. Toen dat taart. Hè? 20 jaar terug. Ja. En die is nu... Ja, hij, hij geluidt over die platen heen. Dus ik denk dat die beschadigd is. Ja. En dan heb ik kunnen... Uh, uh, via internet... Uh, een platenborstel. En er zat zelfs een naaldje bij. En ik denk hey, dat is mooi. Tenminste geen naald. Maar ik bedoel een naaldborsteltje bij. ik denk hey, dat is mooi. En, en, uh, maar ja, ik ga eens kijken hoor. misschien kan het zijn dat hij misschien als ik hem schoonmaak, dat hij misschien wel goed is ik ga het een keer proberen hey, maar ik vind het gewoon jammer dat die, uh, dat die, kleine, uh, die kleine winkeltjes echt van die, van die snuffelwinkeltjes waar je uren in rond kan overal in bakken en zo, wij zelf moet zoeken dat dat verdwijnt ja, dat, vind dat, dat vind ik uh, gewoon echt uh, ja. dat vind ik gewoon jammer ja, zeker jammer ja, bij ons hebben we dan in de Herenstraat, nee hoe heet het, de Korte Houtstraat in Den Haag. Dus die koopt alle tweedehands CD's op. En uh, ja, het uh, uh, meest is tweedehands allemaal. Voor 8 euro heb je al een tweedehands CD. Ja. En uh, nou, daar koop ik af en toe nog wel eens wat. Maar die, die man die is wel blij met al die zaken die via, via het gang. Want dan houdt hij steeds meer klanten over. Want het is best wel druk daar, als je daar komt. Maar nou, uh, in, uh, in Apeldoorn zit een, zit een tweedehands boekenwinkeltje en dat is echt zo'n oud stoffig winkeltje, dus dat oh. weet je wel. Maar die man, uh, dat een, was een gewezen professor, die, die man die dat zaakje, echt zo'n oude professor type. En die nou, is echt één echt complete chaos, jij, jij en ik zouden daar nooit een boek kunnen vinden, dat is echt dat is een heel klein zaakje. ...is gewoon echt met trappen tegen de muur aan zijn hoog... ...zijn ja. de boekenkasten echt... ...de meest schimmige, vage boeken en zo... Maar hij weet alles te vinden... ...als ja, jij plaffe. zegt van... ...ja, ik wil een boek van die en die... ...Duitse of Engelse schrijver of Franse schrijver... Uh, ...jaartal... ...nou, dan, gaat hij, dan heeft hij echt rijen en rijen van kast. En dan een kamertje hier, dat gaat hier linksaf ook weer kasten En dan weer een kamertje daar Dat zijn leuke winkeltjes. Ja, dat is uh, leuk, ja. En er komen echt mensen uit heel Nederland komen naar dat winkeltje voor gewoon een bepaald boek, zeg maar. Weet je wel? Ja, ja. Maar ja, Dirk ja, ja. oh, die schrijft tot... ja uh, Dirk, die schrijft tot Dirk tech, die schrijft dat, zijn grootvader stopte een gewone stopnaald in de platenspeler. En... Uh, geen 78 toeren, maar gewoon een 45 toeren pick-up. Ik denk, hoe krijgt hij ja. dat dan voor elkaar? Stopnaald. Je moet toch in dat element passen, toch? Ja, misschien. Nou, misschien dat krom, dat krom maken, dat hij dan recht op die plaat. Uh, ja, als het helpt. Maar ja. Zullen <laughs> ja. We zullen vast nog wel meer uh, van dat soort trucjes zijn. Mm. Nou, de eerste opname werd op een wasrol opgenomen hè, door Edison. Uncle Donald has a farm. <hie -hie -hie -hie -hie -hie -hie -hie> ja. Want ik ben ik ben niet zo van de CD zeg maar eigenlijk. Ja, ik vind eerlijk gezegd ik. Heb vind ik, cd's, ik, uh, maar... ik vind eerder gezegd ik vind het warmer klinken een LP of een single. Of ja. Vl ik ook. Ik het klinkt warmer. Je hebt dan wel af en toe een tikkie en een krasje. maar ik vind dat wel wat te hebben, weet je. Ik heb uh, niet veel platen. Heel elke keer. Wat ik denk, kom ik ook is een tweede LP of zo. Maar, uh, maar ja, ik, hoop, ik heb ik bijna twee maanden geen CD's meer gekocht. Maar uh, het wordt een beetje vol hier, wat, wat, wat dat betreft. <laughs> ja. Dus, uh, ja. ja. Ik vind uh, hetzelfde een beetje als bijvoorbeeld boeken. Een nieuw boek is best leuk natuurlijk, maar mm -hmm. een oud gebruind boek, uh, wat een beetje. Ja, als je, als je bij die gozer een boek koopt, het ruikt altijd een beetje muf, weet je wel? Uh -huh, uh -huh. Dat is sowieso daar binnen in, de, in die boekenwinkel daar. Hangt een die tweedehands boeken uh -huh. hebben een ziel, hè? Die hebben een ziel. Ja, ja, ja. inderdaad. Het heeft geschiedenis. Die is misschien wel honderd keer gelezen of zo, door die ah. en door die en door die. Uh, maar ik, ja, ik had anders het verhaal nog wel even voor kunnen lezen. Maar ik zie, we hebben nog een papiertje. en nou, het gaat wel lukken op zich. Ja, het gaat zeg maar. snel. Kan <laughs> ik het snel doen? Nee, ik zeg het gaat snel. <laughs> Doe maar rustig aan, hoor. <laughs> ah, ik, ik, ik zal het verhaal wel even uh, mm -hmm. voorlezen. Um, de de zager van het verzonken klooster vertelt over een klooster dat in de aarde verdwijnt de bewoners van het klooster leefden ooit in zonde en hebben vaak een verbond met de duivel gesloten. Het waren monniken. Uh, God strafte natuurlijk dat zondige klooster door het in een storm op kerstnacht te laten verzinken. Dit verhaal is een onderdeel van een grote groep zagen die je wel vaak hoort over verzonken steden, gebouwen, complete werelden of voorwerpen en soms zelfs mensen. Um, het Zolse gat heeft een vrij lange geschiedenis. Mm. En, uh, het, is, uh, het, is, het is al een heel, een heel oud verhaal dus. Um, en het doet een beetje denken aan Sodom en Gomorra uit de Bijbel. Ja, en, en het schijnt, want ik heb het een keer nagezocht op, uh, op Wikimedia over Sodom en Gomorra. Waarschijnlijk heeft die stad nog nooit bestaan, die twee steden. Want uh, er werd veel uh, homoseksuele handelingen verricht. En, uh, en andere zaken wat uh, volgens de, uh, de traditie verboden was. Maar waarschijnlijk hebben die steden nooit bestaan. Want ze hebben nooit wat van teruggevonden. Ook. Okay. Van Babylon hebben ze nog wat teruggevonden. Daar is bewijs van. Maar van Sodom en Gomorra is waarschijnlijk verzonnen. Het zou best dat zulke okay. dingen gebeurden hoor. Maar uh, ja, het is gewoon om de mensen een beetje in het gereel te houden. Hè? Nou schrijft Tom, in het centrum van Utrecht is een drogist. Slamat, een heel klein winkeltje. Maar ze hebben ontzettend veel verschillende dingen. Slamat heeft ook heel veel voor hobbyisten. Bier brouwen, wijn maken. Leuk winkeltje. En uh, ja, we hebben in Den Haag, vlakbij Binnenhof, een winkeltje. Ik in de Jagerstraat. En dat is een... En die is 213 jaar oud. 213 jaar oud zeg. En die verkoopt alles op het gebied van uh, ja, wat een drooggisterij verkoopt. Hè. En dan zie je nog zo'n gaper boven de deur. Ja. Zo'n gaper met zo'n pilletje op zijn tong. <lacht> Leuk hoor. Wij ja. In Apeldoorn hadden we ooit een winkeltje. En dat stond helemaal boordevol met... Het eerste etage stond helemaal vol met bouwpakketten een bouwpakket te kopen. Tanks, auto's mm -hmm. toren, vliegtuigjes en ook alles wat je daarbij nodig had hele, hij had een hele grote rekken had met al die kleine potjes van, van verf, weet je wel van soorten lijm en hassen en penselen en allerlei soorten haakjes en gereedschappen, zeg maar mm -hmm. en die man die, die, die maakte die dingen ook zelf en dan, die, daar had hij dan een vitrine en die, mm -hmm. maakte, die, die, die, maakte, die dan maakte die tank en die was gewoon, nou, het bouwpakketje was gewoon perfect, die tank, hè. Echt met gewoon ook oorlogsbeschadigingen en een beetje zand op de tank, weet je wel, en zo. Mm -hmm. en, maar dan maakte hij niet alleen die tank, maar dan maakte hij een soort heel klein miniatuur landschapje, weet je wel. Ja. Die, zek, die zette hij dan in aarde en dan deed hij dan bijvoorbeeld op de achtergrond een soldaat bij en een paar bomen en zo. Net, zo, net <laughs> zoals dat je zeg maar treintjes maakte, met, met, met in een ja. landschap een treinbaan hij, hij, hij beeldde een complete veldslag uit met Duitse okay. tanks en Amerikaanse tanks en zo. Ja. Dat was echt zo mooi. En, uh, dat had hij dan, en bovenin, op de tweede versieding, had hij dan alles over treinen. Mm. Maar ja, toen, was zelf al, uh, maar toen ik daar bouwpakketjes kocht, was die man al in de 70, zeg maar. Dus ja, dan komt er geen opvolging. Niemand, niemand wil dat overnemen of doen. En toen ja. is dat winkeltje uiteindelijk dan gesloten, zeg maar... Zo jammer, hè? Ja, zeker. Ja, zeker jammer. Dat was echt een hele leuk winkeltje. Dan kon je allerlei bouwpakketjes kon je kopen. Maar dan kon je ook zelf bijvoorbeeld mensen die een pakketje hadden gekocht. En die ergens niet uitkwamen. Die zag je dan binnenkomen lopen met een half afgebouwd vliegtuigje of autootje of zo. En dan zei hij van, ja, dan hij je dat uit. Dan moet je dat zo en zo doen, hè? Nou, ja. Dat dat, dat, dat dat weg is, dat vind ik best wel jam. Zeg maar. ja. Het uh, Red, Red die schrijft ook een cd, kan met de huidige techniek niet zo goed en warm klinken als vnieuw. Helemaal afhankelijk van hoe het gemixt en geremasterd is of gemasterd is. Ja, ja dat klopt. Want kijk, het is, uh, kijk, vlnieuw uh, uh, is natuurlijk analoog en dat zijn natuurlijk natuurlijke geluidsgolven, hè? dat gaat ja je kent dat al die grafiek hè? dat gaat dan slinger de slang zeg maar. en zijn digitaal dat gaat met blokjes, dat gaat met nullen en enen en dat gaat eigenlijk mechanisch meer dus uh, ja, dat, dat, is, dat klopt wel het klinkt wel helder en mooi allemaal maar als je de, de, de plaat, ja precies, als je de plaat ernaast draait het klinkt misschien iets doffer maar het is warmer War, net zoals dat je middengolf hebt als je middengolf radio hebt, vind ik de lage tonen veel mooier als op fm de, ik denk dat ja. natuurlijk ook heel erg uh, past bij wat voor type muziek je krijgt. Als je popmuziek draait, dan maakt het geen flikker uit waar dat draait. Maar als je oude blues draait of jazz of zoiets, weet je wel? Oude ja. rock of zo misschien hmm. ook nog wel. Nou joh, ik, ik kan me herinneren een... vroeger, die oude buizenradio's. Nou, er was niks mis met dat geluid. Dat was allemaal middengolven vaak. Maar er zat een geluid in, jongen. Nou, dat, mooie bassen erin, mooie heldere tonen. En uh, het was nog Mono ook. Dat klinkt nog voller hè, Mono. En uh, nou, dat klonk geweldig. Het was echt uh, uh, bijna alsof je erbij was. Wat ik altijd wel leuk vind, is als je uh, een huidige generatie artiest hebt die dan toch oude muziek maakt, zeg maar. Zo ben ik mm -hmm. fan van uh, Michael Kimanuka. En als je Michael Kivanuka luistert, dan heb je het idee dat je naar zeg maar zwarte muziek uit de jaren zeventig luistert. Ja. Dan heb je echt niet het idee uh, dat, je naar muziek, uh, dat je naar muziek van nu luistert. Zeg maar. maar voor je mij... Echt idee mm. Oude muziek luisteren, vind ik echt, ik vind het. Zijn muziek, vind ik zo. Ja, inderdaad, wat Dirk Techter zegt, de ongecomprimeerde muziek, inderdaad, dat is niet, kijk, gecomprimeerd als zoals jullie wel weten, was in elkaar gedrukt, hè. Mm. En uh, ja, op mp3 heb je dan het hoogste, dus 320 kbit. Het klinkt wel het mooist, maar je hebt, geloof ik, uh, ja, ook een systeem, dat, dat draait wel, uh, dat is ook digitaal, maar dat is dan uh, uh, veel hogere resolutie. Uh, hoe heet dat ook weer? Ik kan er even niet opkomen, misschien mensen op de chat dat even kunnen schrijven. En uh, vlak, vlak, ik weet het alweer, dat heet Vlak. En dat is, uh, dat is gewoon puur 100% uh, geluid, zeg maar. En MP3, dat is wat meer in elkaar gedrukt. Hè? Meer, uh, en dat wordt dan uitgerekt als je het afspeelt, als het ware. Vandaar dat als je een lagere resolutie hebt, dat geluid dan wat minder klinkt. Want ik vind die 64-kabit waar we nu op uitzenden. vind ik best goed klinken hoor. Ik vind ja, wat, wat best goed. Wat Emilius vind ik ook wel interessant. Ja. Uh, waarschijnlijk kent de nieuwe generatie alleen muziek van MP3 en CD. Ja. Dan wil ik nog een stapje verder gaan. Waarschijnlijk uh, heeft de generatie van deze tijd. en misschien wel van de afgelopen tien jaar. ook geen muziekonderricht meer. Hooimakers heeft ook geen muziekonderricht meer. Uh, op school gaat. Ja. Toen, toen ik op de lagere of zeg maar, de middelbare school kregen wij gewoon muziekles. En dan leerde je een klein beetje van, van ja, de gemiddelde instrumenten wat in een orkest zat. Uh, je leer, je, en wij werden echt door onze leraar, muziekleraar, ik zat dat met een Leo. Ook. Mm. Wij werden als muziekleraar een keer meegenomen naar een concert, wat ook speciaal voor kinderen was, zeg maar. Ja. Maar wel voor wel, wel, wel volwassen muziek, daar werd Mozart en Bach gespeeld. Mm -hmm. Maar daarna namen de orkestleden de tijd tussen de nummers om te vertellen waar het nummer over ging. Mm. Wat, wat de bedoeling was van het nummer. En dat ja, ja. mist de huidige generatie denk ik heel erg. Ja, dat is jammer. Want ik bedoel, moderne muziek in mijn idee is allemaal vaak niks zeggen Ja, ik vind de muziek sinds de jaren negentig wat minder. Helaas. In de loop van de jaren negentig krijg je steeds meer van hetzelfde, weet je. Zonder ziel. Ja, ja. Af en toe komt er nog wel eens wat leuks uit. Maar uh, ja. Gewoon muziek om te krijgen. En ik heb gehoord hè, dat Phil wel. Collins, die gaat ook weer optreden, hè. Phil Collins. Hij kan niet wennen aan die vrijheid die hij nu heeft, want hij woont in Zwitserland. En uh, hij wou meer tijd aan zijn gezin steden, besteden. Maar hij kan niet buiten de muziek. En hij wil waarschijnlijk Ja, dat is hele oude Ja. Hele omen. Ja, maar we natuurlijk ook een dagje gehouden, hè ja <laughs> heb het niet eerst een Is dat dan nou? Is dat dan nou niet? Maar... maar we hebben nog vijf minuten. En ik ga het... Uh... Schaam je. GTSD. Oh uh, uh, uh, uh, ja, die is toch al afgelopen ja. nu? <laughs> ja. Echt? Bij het mixen en masteren en bij uitzending op radio en tv en op YouTube heb je te maken met dynamiekcompressie, schrijft de Red Red. Waarbij het verschil tussen hard en zacht volume verminderd wordt en alles luid gaat klinken. Ja, dat, uh, dat zit wel wat in, joh. Uh, ja, Phil Collins had iets met zijn oren, Emilio. Ja, is doof nu. Ja, uh, net, als, uh, uh, net als Beethoven, hè? die was ook doof. Ja, uh, maar het uh, Van uh, Phil Collins. Ja. Uh, wat hij toen met Genesis uh, gemaakt hmm. heeft, Invisible Touch. Ah. Uh, ik weet niet wie het album thuis heeft, Invisible Touch. Nee, met ik, Genif ik heb wel de, een van zijn laatste nou, solo's. Dat laatste nummer, daar staat een. De laatste nummer is een compleet instrumentaal nummer. Uh -huh. Zo'n goed nummer. Maar uh, ja. We Echt? zijn aan het einde gekomen. We hebben nog vier minuten. Oh. Het is uh, ja. Misschien, uh, misschien, ja, misschien ga ik uh, kijken of ik er uh, twee uurtjes van kan maken. Uh, voor volgende keer. Maar goed, uh, ja, een uurtje snel om hè. Maar ik ga even ja. kijken, ik moet een muziekje op, uh, opzoeken. Dan moet ik eens even. Uh, oh, wacht eens even, ik heb hier een mooie muziekje, die hebben ik nog niet gedraaid. En uh, oké, okay, mensen. Nou, in ieder geval bedankt uh, iedereen die gebeld heeft. En alle mensen op de chat. Operator, Dreadred, Aurora, Dirk, Emilio, Gerard, Jacco, Tom en Marcus is er ook nog net bijgekomen. Hartstikke bedankt ook de mensen die alleen geluisterd hebben. Ook hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, ik zie en hoor jullie volgende week woensdag weer. Dus uh, deel 2 van Midwake Express. Mensen, dank je wel voor het luisteren. En uh, graag. Tot de volgende keer. Attentie, attentie. Op Sport TV vertrekt, dit weekend, express. Op Ribbit Radio. Op Over Enkele Minden. Over Enkele Minden.